En klokken twaalf werd er in deze hel een spookverschijning waargenomen. Op de veranda verscheen een man, gerokt, met zwarte ogen en een dolkvormige baard, die zijn duistere blik over zijn domein liet dwalen. Ze zeiden, de mensen, ze zeiden. Er is een tijd geweest dat deze gestalte niet gerokt is gegaan, maar omgord met brede leren gordel, waaruit de kolven van pistolen staken. En dat zijn ravenzwart haar samengebonden was met laaiend rode zijde, En dat hij de Caribische water had bevaren, als heerser over een brik, een zwarte vlag in top. Maar nee, nee, ze liegen, de mensen. Er bestaan helemaal geen Karaïbische wateren. Nog worden zij bevaren door zeeschuimers. Zo min als kruiddamp van kanonnen zich over de golven legt. Er is niets. En niets is er ooit geweest. Wel is er die afgebladderde veranda. Is er het gietijzeren hek met haar achter de weg? Ijs drijft in het schaaltje. Aan het naburige tafeltje zit iemand met bloed stierenogen. En er waart angst rond: angst.